Het, uh, we hebben koffie. De koffie wordt, uh, en de gast hier is uh, Tom Hendricks. Uh, koffie wordt uh, met de ruime hand geschonken. Dus als u zin heeft op deze kille en druilerige ochtend, kom even een ja, kopje koffie het, drinken. Het, het wordt steeds lichter buiten. Ja, maar ook lekker radio kijken. Daarom. Goed, de techniek en de regie is uh, in handen van Roy Haldeman. De redactie van dit programma is gedaan door Ellen Janssen en onze algemene inzet- en uitzendkracht, uh, Albert-Jan Vorst. Zij hebben dit programma voorbereid voor ons en we uh, gaan eens kijken of dat uh, inderdaad een heel leuk programma oplevert. Ja, ik denk het ik, wel. Ik mis eigenlijk een stukje golf, want Albert-Jan is natuurlijk de specialist tijdens uh, de kalen Open geweest. Ik wou zoeken in het programma, geen golf. Uh, nou, ja, jammer dan. Presentatie, Ben Zonneveld. En Zonneveld. Ah, Oké, okay. en met z'n tweeën gaan we proberen er een leuke ochtend van te maken. Ja, met onze gasten, met natuurlijk. Met onze gasten, want we krijgen natuurlijk weer een gevuld programma van de dame en heer van de redactie. Op tien over tien de heer Wijnberg, de eigenaar van Confetti uh, uit de Handstraat.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 ...een soort mensen krijgen die kleine dingetjes gaan uitzoeken... ...en de vrede in de buurt proberen te bewaren. Ja, een, een, een rijdende rechter in spe. Oh, ja. Rijdende rechters, <laughs> Ja, ze heb ik Oh ja, ja, ja, dat is waar. Dan, uh, dan krijgen we uh, nieuws en reclame... ...en aan uh, de andere kant van dat nieuws... Uh, ...zoals gewoonlijk een, een politiek of gemeente-item, in dit geval politiek... ...Belinda Keuransson. Over de windmolentjes. De windmolentjes, ja. ja we zijn zeer hier benieuwd. O, ja. Rond half twaalf komt Marja Limburg en die komt iets vertellen over een vakantiebeurs voor uh, gehandicapten eigenlijk. Ja. De vakantiebeurs is in Zuendijk. In Zaandijk, ja. En dan sluiten we af met uh, classic concerts. Ja, dat wordt een uh, vast item om de drie, vier weken geloof ik. Want dan zijn de classic concerts in, het, uh, in de protestantse kerk. Ja. En uh, Johan... Of maar Berenpoot, komt er iets over? vertellen? ik kom daar iets over vertellen. Wij gaan in ieder geval straks met Bart Wijnberg beginnen over Leegstand van de Winkels. En het leek me wel gepast om Herman's Hermits daar eens wat over te laten vertellen. No milk today. No milk today. This message means the end of I'm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 Maar wat mij eigenlijk in het uh, keelgat schoot was het slecht ondernemerschap. In hmm. eerste instantie daarvan. Uh, we hebben nu drie crisis achter de rug: een bankencrisis, een, land, een eurocrisis en een landencrisis. En 80% van de ondernemers zitten nog. Terwijl de uh, oud werkgever van de heer van Kuip de ABN, als eerste bij de eerste crisis al omviel en nog aan het infuus ligt. Dus ik vind het, <lacht> ik vind het heel, heel markant om te zeggen: <lacht> wat is slecht ondernemerschap? Hè? Ja, ja. Uh, en ik wil eigenlijk het.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 een tegen is, gaan de mensen liever de winkeltjes in? Ja, ik denk Toch dat win winkelen nog ja. steeds het gevoel is van emotie en je uh, komt lekker markt, kijken en verkipers. Uh, uh, uh, je ziet ook dat er op dit moment een soort kering is van, van in bepaalde branches, al van teleurstelling van het kopen mm -hmm. van op inter uh, internet. Ook de bedrijven die het doet. Je ziet dat de kleintjes het alweer opgeven. Uh, er is een enorm wangbetalingsgedrag bij de bedrijven die niet contant. Uh,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 Uh, ...winkels zijn die vanuit een uh, internationaal of een nationaal uh, bestuurd worden. Uh, filiaal ja, zijn, dus het, het, het, met filiaalbedrijven zijn. Ja, die werken met een veel hogere bruto winstmarge. Oh. Dit zijn allemaal winkels hier in Zand die vanuit een wholesale visie werken. Dus die vanuit een groothandelsfunctie eigenlijk kopen. Ja. Of een dealerschap bij een merk. Kortom, het zijn eigenlijk uh, allemaal zelfstandige ondernemers. Ja. En een, een, een, een eindsel... Uh winkel. Ja. Daar moet je vanuit. Ja, die okay. bereid is 70 uur in de week te werken ja. en een stuk van zijn sociaal leven ja. in zijn zaak wil stoppen. En als je daar niet toe bereid bent, dan, dan heb, ben je eigenlijk kansloos hier oh, uh, ja. uh, uh, in het antwoord. Ja. Okay. En als, uh, als het een bekende keten is, dan is het een franchiser. Uh, ja, die en dan in, in het meeste geval zal het nog een uh, franchiser moeten zijn van... Uh, die op zelfverstandige basis door ja. alle risico's... Ja, ik denk Net, even aan uh, de hema hier, ja, ja. Maar die draait op, eigenlijk op eigen houtje van het ja. familiebedrijf. Ja. Bij Blokker in het diek hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ja. Ja. En wil je... Uh, want er komt een retailvisie vanuit de gemeente, heb ik begrepen. Met Gert van Kuik en uh, nog iemand. De, um, wil je dat invullen met... met uh, een, een retailbedrijf, en dan zul je moeten zoeken naar kleinschalige franchise-ondernemingen uh, waar een gat in de markt is in Zandvoort. Mm -hmm. En niet zomaar roepen een ANM en een Zara. Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal branches braak liggen. Onder andere een, een Hunkermullen, een Riviera, want je kunt of naar de dure boetiekjes of naar de HEMA. Daar zijn mm -hmm. middenwegen in. Dat heb je volgens mij ook in de schoenenbranche. Uh, er is geen dolces van haren waar een brede publiek...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 ja, bedrijfsmakelaar zijn. Hè. Zij zij, actief, zij, moeten, actief moeten zoeken naar uh, iemand. Ja, in de en de, aanschrijven ja. en in overleg met de gemeente en overleg met de huiseigenaren. Uh, ja. uh, en dan moet je vastbijten in een pand. En, en daar zal veel werk en energie in zitten om de huiseigenaar en uh, de franchise nemer? De franchise nemer. Ja, ja, ja, te overtuigen en samen te brengen. Maar dat gaat niet met een telefoontje en één briefje. Ja, het, uh, om dat te sturen. Uh, een beetje de samenstelling van het uh, aanbod. Uh, waren daar vroeger uh, mogelijkheden voor de gemeente? Met vergunningen en dergelijke. Dat is niet meer zo, hè? De nee. is vrijgegeven. Dus je kunt je vestigen waar je wilt. En wat je wilt. Ja, dus er is een. Uh, men roept dat of je moet eigenaar zijn van één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 De, de ondernemers, met de lokale banken omdat de banken ook hè, moeilijk doen met uh, zou contact op kunnen nemen of meneer Van Kuyt met de lokale banken om starters weer meer de mogelijkheid te geven om zich te heruitvesten. het is namelijk, het, het is natuurlijk altijd zo geweest als er een pand leeg staat en je krijgt tien kandidaten want het, is een natu het gaat natuurlijk zoiets hè? Dat, omdat je dus niet kan sturen als er tien kandidaten zijn voor een leegstaand pand, zal iedere eigenaar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 ik denk dat op dit moment wel de huiseigenaren bereid zijn... dat er uh, weer terug moeten gaan naar de, naar de huren van, van de jaren negentig. Maar. We, we moeten allemaal een stapje terug doen en ook hun. En die privé-eigenaren zitten niet... Uh, als de grote vastgoedbedrijven staan die uh, panden op een balanswaarde... tegenover een hypotheek bij de banken. Als je de huurwaardes laat zakken dan vallen hun balansen om eh, zeg maar dan kloppen hun balansen niet meer ja. tegenover hun hypotheken eh, ja. eh? Dus ja, is, de, de, is puur een technisch balans als, als je niks krijgt is die balans sowieso al aan een op de grond nee want hij blijft maar steeds op de balans staan dus theoretisch is een luchtballon 0, ja. voor, die, voor dat bedrag nou, dus dus die dan creëren heb ik dan liever een kleine luchtballonnetje. Ja, maar die creëren dus zelf zeg maar, een ja. financiële, gezonde nepsituatie. Een voor, voor hun eigen financiële ja. situatie. Ja, en ja daar zullen, Dat is hetzelfde wat op de huizenmarkt is. Zeg maar op de gewone huizenmarkt, de woningmarkt is. Ja. Daar zullen we doorheen moeten prikken. Zowel ja. op de huizenmarkt als in die winkelstand. Maar de privé-iemand, eh, er zijn er genoeg eigenaren die een individueel pandje in Zandvoort hebben. Dat zijn toch eigenlijk de ja. meeste. En.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 de situatie is, is gegroeid doordat... Het, ik vind er een enorme stroomversnelling is er op dit moment. Dat staat positief. Hè? Ja. Uh, als je ja. ziet wat Lana Lemmers... met culinair Zandvoort... Uh, de ijsbaan, de verlichting... er komt een nieuwe doorloop. Ik ga ervan uit dat die doorgaat... van de Haltestraat naar de Kerkstraat over het plein heen. Er wordt besproken...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 Uh, om op een hele korte termijn een aantal dingen te verbeteren en waar we van voor Pace, denk ik een heleboel revenue ja, al gaan proeven maar maar het, he? het, zijn, het zijn natuurlijk niet alleen uh, het, is niet, het is niet alleen de gemeente, het zijn natuurlijk ook de ondernemers je mm -hmm. kan als gemeente zeggen, weet je wat we sluiten die uh, halterstad af ja. en dan zullen de ondernemers iets moeten gaan doen ja. of een terras naar voren of uh, nee, een correct naar buiten dat dan... zit er ook aan gekoppeld, okay. ook aan het idee van die halterstad afsluiten staat erbij uh, dat de terrassen ...en de uitzendingen tot een stoeprand mogen... ...zodat de, uh, het publiek over in het ja, midden van het uh, gebied gaat wandelen... ...zodat je ook, als je vanaf de HEMA ziet, dat je ook duidelijk mensen ziet wandelen... De, de horecaondernemingen hoeven geen extra precario rechten te betalen voor het extra uitzalen van die zondag. Op, uh, dat is toegezegd. Als het doorgaat. Ah, dat, uh, dat zijn dus allemaal dus hele, hele, hele positieve ontwikkelingen. alleen maar positieve ja. ontwikkelingen. En dat uh, moet nog een duurtje krijgen om sommige dingen uh, tot een goede eindfase. En even uh, het parkeren nog even goed te regelen. Ja, ja, ja. Nee, dan niet al te veel, want dan zijn we nog een uur verder. Uh. Ja, nee, en, en meneer Ramp is daar beter in Thuis uh, als ik over dat hele parkeerverhaal.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 Je kan toch lekker in de Zuid gaan of uh, onder het LDC straks en dan ben je toch klaar? Nou, onder het LDC, oké, okay, ja. maar straks. Ja. Maar dat is er nu alleen, hè? Ja, oké. Okay, maar die, en hij is die, misschien niet toereikend, ben ik met u eens. Nee, handen. en hij is niet goed aangegeven geweest. Er wordt nu allemaal hard aan gewerkt, ja, ja. maar de parkeerplaatsen zijn ook onvoldoende geweest. Of de, uh, ook het entree deugde niet, volgens mijn idee als centrumgarage.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 ik heb er alleen... Wij gaan, het, wij gaan het ook zeker steunen, die werkgroep. Enkel ik werd s'nachts wakker ervan. Ja, dat is niet zo mooi. Nee, hoor. ik heb dat achteraf... Uh, loopjes van heel hele avond. Ja, je loopt er ook te malen. Ja. Ja. En ik kreeg het idee... En, en eerst even vroeg, wij gaan dat plan steunen... Hè, van die ja, werkgroep. Ja, voor die de er, duidelijkheid, ja. Ja. En ik hoop ook dat het lukt. Maar Lana Lemmers heeft een paar jaar geleden... Zich het Grompes gewerkt. Om met bussen, met vlaggen... met.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 Uh, bij de bollenrit zeg maar, dat je in een raceauto kan zitten, dat je een heel uh, uitleg krijgt van hoe zag een raceauto eruit in 1950, hoe ziet hij eruit in het jaar 3000, ja. en wij zien dat veel in een veel verder perspectief, als je een cultuurverandering daarin wil, okay. als te zeggen van, dit is het civieprogramma, en, uh, en dit kunnen jullie oprapen Maar jullie moeten nog heel veel praten ja, ja. Maar, maar wij mogen niet meer praten nee, nee, Doen, doen. doen. En, doen. En, en, en doen Goed, heel erg bedankt voor je komst En uh, verduidelijking van de discussie die gaande ja. is ik hoop We, dat we gaan, gaan er nog meer over ja, ik, hoop ik hoop dat we niet de de verder, de verder herhalingen hebben ja. gevallen Nee hoor, publicaties okay. er okay. geweest. Nee, hoor goed, wel. Wij gaan verder met de muziekje Roy Orbison, Lana Cultuur, politiek, sport, interviews Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Goed, uh, Roy Orbensen met Lana gaat en Lana Lemmens komt. Nou, een Je vergeet het belangrijkste, <laughs> hè. Oh beautiful Lana. <laughs> dat jij dat nog nodig hebt om ja, ik zo de slijmen bij Lana. Dat valt me toch een <laughs> beetje op. Lana, welkom. Ah, het, het werkt hoor. <laughs> het werkt hoor. <coughs> Hallo. Hallo, ik zie het prachtige vvv boek weer met op de voorkant de burgemeester in uh, Zwempak. Ik zag hem ook in de krant deze week ja. met, uh, het zwempak. Ja, dat was minder leuk voor leuk. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Uh,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 Ja, je kan het geen uh, programmatje meer noemen de zeggen. Nee, nee. En, en dan is dit nog... <hums> uh, di <hums> <Ja>. <hums> Deze gids is gemaakt uh, in november, dus er zijn er nu al wel weer bijgekomen zelfs. Uh, Jij hebt daar de gids, die, die kunnen we halen bij de VVV, nou, neem ik aan. Maar het komt natuurlijk ook weer groot aangekondigd uh, op het Raadhuisplein. Neem ik ja, aan. klopt. Het is wel leuk dat, dat je daar even over begint. Ons wordt altijd gevraagd waarom hangt dat, doe ik er niet op 1 januari. Uh, het is in ieder geval een goed teken dat het de mensen opvalt. Want we krijgen echt in deze periode heel vaak mailtjes ja, en telefoontjes. Ja. Absoluut, dat doek is nog ja, niet vervangen. Ja. Ja. Nou, daar, dat is eigenlijk gewoon een hele simpele reden. Nou ja, deze gids moet gewoon 1 januari af zijn. Dus die keuze maken we. Maar we willen gewoon op het op het een en zo uitgebreid mogelijk programma hebben hangen. Mm -hmm.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 En... Je, hebt, je hebt vorig jaar kunnen zien dat er 30 van Zandvoort... Ja, geweldig, uh, heel veel uh, potentie. Het, het, het begon met uh, niks en uh, de organisaties zei 200, 300... ...en er kwamen zij man zand man in. Ja, maar je hebt daar ook nog... Volgens dachten ze er 2500 Ben ik dan, een Maar je hebt daar ook een intocht en al dat soort dingen omheen. Hè, wat minder. Dat, dat, dat, dat, dat maar niet dat maar. is natuurlijk niet ook eigenlijk... Ik hoorde net een klein stukje van het gesprek met Bart...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 De invulling daaraan geven. Dat moeten echte ondernemers doen en een evenementorganisator. Um, en, en die doet. Ja, en, en, en wat dan. Die eromheen zit. Ja, ik bedoel, in Nijmegen was, was die wandeling heel leuk, maar het feest eromheen is wat, wat, wat het zo spraak maken. Ja, nou, chargeer ja, nou, ik, ik, maar. Nou, daar kijk ja, jij ja. naar. Ja. Daar ja. kijk jij juist naar. Ja, Hoe absoluut. Doen ze dat? En, en um, kijk, dan moeten we wel gewoon heel blijven. We hebben een ontzettend mooie lijst. Um,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 En dan moet je altijd mee oppassen, maar op de, op de komen, komen vanzelf al wel. Ja. En het is zo leuk om juist te gaan kijken of we seizoensverlengend bezig kunnen zijn met deze evenementen. Nou, als ik even, even kort naar de overkant kijk, zie ik in oktober uh, wat minder evenementen. In september ja. wat minder evenementen. De augustus, juli staat uh, van 1 tot 29 helemaal vol. Ja. Dus dat is wat je bedoelt. Ja. Uh, moet je dan naar de binnen evenement In november? Ja, uh, ik denk wel dat je daar.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 Uh, zijn die uh, nog te verkrijgbaar uh, in de Bakkerstraat? Oh. Ja, ze zijn nu uh, te koop bij VV Zandvoort. VV-Zandvoort. Ja. Ja. oké. Okay. Ja. En uh, ik, uh, in alle andere VV's uh, uh, in Nederland. Ja, eind, eind februari <laughs> komt pas uh, daar. Ik, ik mis nog een evenement. De schaatsbaan. Oh, nee. Oud winter, winterculinaire. winterculinaire. <laughs> <laughs> wordt er nog over nagedacht? Er wordt heel hard over nagedacht. Of is, is het een primeur? Nee, ja, nou, we, wel uh, on-air, maar... Uh,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 Uh, we zien de nieuwe kalender binnenkort weer opgehangen worden. Maar, er staat erbij. half zom voor het weer te kijken of we er wel op staat. Ja. <laughs> en de eerste die uh, vanuit de VV in ieder geval heel belangrijk is, is de uh, Kids Adventure Week, ja. uh, voorjaarsvakantie. Oké, okay. voor iedereen, voor dorps, kinderen en voor toerisme. Lana bedankt. Precies. Oké, okay. Lana, heel erg bedankt. Wij gaan straks uh, praten over uh, de buurtbemiddeling. Morgen we eerst even luisteren naar Guus Meeuws. Geef mij je angst beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Je zegt ik ben vrij.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 welkom meer die van de driftangst uh, in buurtbemiddeling. Dingen die elkaar raken, of valt dat mee? Nou, valt wel mee. Ik denk dat het voor bewoners soms wel spannend is om uh, contact op te nemen met buurtbemiddeling, oh, okay. omdat ze niet altijd goed weten wat, uh, wat ze te wachten staan. Ja. Maar dat valt uh, altijd erg mee. Ja. Is, is die buurtbemiddeling er al? Ja, ja. hoor, ja? zeker. Vanaf toen oh, je bent dat, een uh, tijdje geleden je hier geweest en ja. toen is het eigenlijk gaan starten. Ja. Nou, toen liep het... Uh, uh, uh, ja, toen liep het al een tijdje. Het is in uh, juni... Uh, juli, oktober... Of,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 heb ik een persberichtje uitgestuurd. Mm -hmm. En naar aanleiding daarvan reageren er dan mensen die zeggen van... nou, ik wil heel graag wat, uh, wat betekenen voor de medebewoners. En dan heb ik een, uh, een kennismakingsgesprek. Ik even kijken of, wat ze, ja, of het is wat zij denken. En uh, of ze datgene kunnen doen wat wij uh, nou, de bewoners willen bieden. Uh, je staat nu in, uh, in de regionale pers, wat net even over de Halemsdagblad, Dagblad... maar het staat nu in een aanhangsel van het Haarlands Dagblad. De makelaarskant staat een stukje wat uh, hier gepubliceerd. Dus het krijgt echt wel de ruimte. Um,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 Uh, als wij dat zouden doen, krijgen ja. wij dan een regio, krijgen we vier straten, uh, Nee, straat. dat maakt niet uit. Nee, maakt niet het, uit. Nee, het belangrijkste dat is, is dat de, de bewoners voor Zandvoort ingezet worden voor andere bewoners in Zandvoort. Ja, hoe, hoe kom ik dan uh, aan mijn buurt bemiddelaar? Hoe weet ik dat? Ik ja, heb ik, ik een probleem ben met als ja, heb je nog Ja, ja, ja. Nee, dan, kun je, dan kun je contact opnemen met buurtbemiddeling. Ik ben ja? de okay. daarvan. Ik ga dus naar buurtbemiddeling. Ja, precies. Ja, ja. Okay. Dan heb ik een gesprek met de bewoner die dus uh, uh, die klaagt. klaagt. Nou, dan probeer ik even de situatie aan te horen. Om te kijken, ja. van, nou, is het geschikt voor wat ja. wij kunnen bieden? En dan schakel ik de bemiddelaars in. Okay. Uh, ik, ben, ik ben het uh, centrale ja, meldpunt. Ik, ja, ja. uh, ik weet dat jullie bestaan, maar ik zou uh, niet weten hoe ik jullie moest contacten. Heb ik anderen ingegaan? Ik noem maar even wat. politie, Ja, ja, ja uh, wij werken heel nauw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 en Zandvoort uh, is natuurlijk Zandvoort een relatief kleine gemeente. Dus, uh, maar ik heb het idee dat mensen vaak wel een hele drempel ervaren alsnog om het uh, ja. uh, om het, uh, en te En Zandvoort schakelen. is regelen het zelf. Ja dat ja, ja, dat ja, dat er zijn twintig klopt. meldingen op, uh, wat is het, 17.000 inwoners, dat is uh, redelijk toch? Ja, ja.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 Elkaar, eh, praten niet meer met elkaar. Nou, dan krijgen ze op een gegeven moment een heel scheef beeld ook ja. van elkaar. Nou, dan ontstaat eigenlijk al de eerste eh, een stukje ruzie. Hè, dit dan zonder te praten. Eh, op het moment dat wij dan in beeld komen, ja dan zorgen we dat we dat weer openbreken. Eh, dat de mensen toch hun verhaal weer kunnen doen ja. en die stap weer kunnen en durven zetten.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 in die 20 gevallen die je hebt, hè? Is dat...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 De website, ik werk onder Stichting Meerwaarde, is te vinden op www.meerwaarde.nl. En daar is een kopje buurtbemiddeling. Okay. Maar ook op de site van de gemeente is informatie. Je kan ook via www.sandvoortinfo.nl kijken, dus. Als het goed is ja. wel. Ja. En, en ja. via de Kijk kun en je ook kijk, een ingang vinden. Maar ook via de wijkagent kun je te vragen. En uh, hier en daar zijn ook folders te vinden. Oké, okay, dus er zijn meerdere punten waarop ja. we jullie kunnen benaderen. Ja. En bellen kan altijd voor informatie bij Twijfel. of uh... Bij Twijfel bellen.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 566 Of de uh, site... Meerwaar Meerwaarde.nl en dan het kopje buurtbemiddeling. Meri wil nog even wat zeggen? Ja, ja, ik denk dat het belangrijk is voor de bewoners om te weten dat als er een bemiddelaar uitgezet wordt op een melding, dat we ervoor zorgen dat de mensen elkaar niet kennen. Dus dat de neutraliteit altijd ja, het belangrijkste ja, ja, ja, is. Ja, ja. Okay. Dus dat, dat is geen heel, bekenden bij is is heel die mensen ja. dat is helemaal goed. Uh, Meri bedankt. Dit was het eerste uur vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. Weer een gezellig uur geweest. Ja. Met een goede muziekkeuze van de heer De Grebber. Dankjewel. En we gaan wel. Uh, Straks na de boodschappen enzovoort door met de tweede uur. Waarin wij gaan praten over windmolens, mee ja. vakantiebuurt en classic concerts. Inderdaad. Maar we gaan er nu uit, zoals Mary misschien zei: het is vaak de toon die de muziek maakt. Of ja. de qui fait muziek. Maakt. Julien Claire, this melodie. Tot straks.